Eigenlijk wordt er tegenwoordig geen gelukkig nieuwjaar meer gewenst. Ik dacht dat we dat nooit gedaan hadden. Maar nu wordt de kans dat het geen gelukkig nieuwjaar wordt ieder jaar groter. Is hij altijd zo somber tegenwoordig? Ik geloof het wel, ja. Nee, maar vertel eens, ben je echt zo somber tegenwoordig? Keurde toch niet. Heeft hij soms moeilijkheden op het bureau? Ik weet het niet. Heb je orderproblemen? Tegendeel. Mijn gezag wordt steeds groter. Ik word een door de wol geverfde bestuurder. Willen jullie nog thee? Of wil je meteen een borrel? Wat heb je voor een borrel? Slibuwicz. En nog een klein staartje port. Slibuwicz. ik ook maar. Dat is eigenlijk een beetje verwarming. Die is kapot. En daar doe je niets aan? Daar zal ik wel iets aan moeten doen. Heb je het soms koud? Jij niet? Nee, daar heb ik geen last van. Nou, ik vind het anders wel koud, hoor. Ik heb overigens onlangs een artikel van je gelezen. Waar ging het over? Uh, dat weet ik niet meer. Boerderijen, dorstvlegel, trouwring, brood, met winterhoorn Boerderijen, geloof ik, maar het kan ook wel iets anders geweest zijn. Zo komen we het niet verder. Hoe vond je het? Ik vond het niet veel aan. Jij hebt wel eens beweerd dat je artikelen weerstand wekken omdat ze te persoonlijk zijn, maar ik heb er niet veel persoonlijk aan kunnen ontdekken. Die onderwerpen zijn niet te persoonlijk, maar de manier van denken, wat is daar dan voor persoonlijk aan? Vind jij ze wel persoonlijk? Uh, nee, ik vind het onzin. Je moet ze natuurlijk in hun verband zien. Het gaat er altijd om dat de werkelijkheid gecompliceerder is. Dat iedere poging om haar onder woorden te brengen een vereenvoudiging is. En dat die vereenvoudiging een afspiegeling is van de geest van de tijd of van persoonlijke behoeften. En waarom vind jij dat dan zo persoonlijk? Omdat het typerend is voor mij. Het irriteert de mensen. Die willen horen dat het allemaal heel simpel is. En vooral dat het objectief is. Een stap ja. dichter bij de waarheid. Nou, dat heb ik er dan niet uitgehaald. Dat hoeft ook niet. Hoe kwam je eigenlijk aan het artikel? Ik zag het toevallig liggen. Op de bibliotheek. Hij kon toch moeilijk van zijn vrienden verwachten dat ze geïnteresseerd waren in zijn wetenschappelijke productie. De vraag was alleen wat hij daarbuiten nog had te bieden. Weinig. Hoe staat het nu eigenlijk met de kans dat jullie worden opgeheven? Ze zijn bezig met een efficiency onderzoek. En komt daar wat uit, denk je? Geen idee. Maar de noodzaak om te bezuinigen blijft natuurlijk. En dat betekent dat jullie worden opgeheven. In ieder geval dat ze naar een argument zoeken. Dan mag je hopen dat ze dat vinden. Pff, ik dacht dat ik niet koulijk was, maar hier ontdek ik toch wel mijn grenzen. Zullen we dan maar gaan eten? Ze aten in een klein Indiaas restaurant van het soort waarvoor Klaas een voorkeur had. Dit deel was het eerst goed. De maaltijd bij de kleine lichtjes van de zinchoos liep rimpelloos. Op een kleine boosheid van Nicolina toen hij, zonder toestemming te vragen, een lepel saus van haar schaal nam. De koffie komt eraan! Je bent lief. Waarom ben ik ineens lief? Omdat je lief bent. Daar moet je toch een reden voor hebben? Nee. Dat kan niet. Er is wel een reden. Die zeg ik niet. Zomaar toegeven dat ze onaardig was geweest, kostte haar moeite. Dat zou pas de volgende dag komen. Hoe vind je mijn koffie? Zijn koffie was niet om te drinken, maar hij was er trots op. Eh, goed. Hm. Lekker. zijn um, deze gedichten... Hoe vind je, Hoe vind je ze... Van de moeder van een van mijn leerlingen die verongelijkt is. Sympathiek. Het was te zien dat dat Klaas een plezier deed. Echt geïnteresseerd was hij alleen nog als je met je woorden zijn kleine wereld binnendrong. Die wereld werd elk jaar kleiner. Net zoals zijn eigen wereld trouwens. Dag Joop. Dag Maarten. Kijk eens of Balk er al is. Nee. Zou ik je waarschuwen? Graag. Dag Lien. Dag Hald. Dag Maarten. Die man van Bakkenist komt vandaag. Uh, Balk is er nog niet. Dan zul jij het moeten doen. Ja. Hoe? Ik weet van niks. Balk houdt mij overal buiten. En weet je ook niet wat het over gaat? Ik geloof over de kwaliteitscontrole. Ja, dan weet je er wel wat van. Wel van de manier waarop wij de kwaliteit controleren. Maar wat weet ik van rentjes en pasteurs? Nee, Oké, okay. ik heb niet de indruk dat die daar veel aan doen. Nee, die indruk heb ik ook. Ontvang die man dan met hen erbij. Dat kan ik doen natuurlijk. <laughs> je moet er toch niet aan denken dat Balk straks de pijp aan Maarten geeft. Och. En net nog Bavelaar ook weer is. Ik weet niet of dat nou zo'n verlies is. Nou, ik wel. Even kijken of Pandé terug is. Met Pandé? U bent dus terug, met Koning. Ik kom even naar u toe. Ik wil even naar Pandé, als als Balk belt, verbind hem dan door als je wilt. En de afdelingsvergadering? Die gaat gewoon door, tenzij ik in de tussentijd hoor dat ik die man moet ontvangen. Dag meneer Pandé. Dag meneer Koning. Hoe was uw vakantie? Ik ben niet weg geweest, alleen een beetje thuis gebleven. Na het afscheid van voor Bavelaar, toen ik met hem ben gaan toen hebt u met bekerkap, sparreboom, ativals en goud de boel opgeruimd. Ja. De volgende dag, toen u met vakantie bent gegaan, was Goud ziek. Oh. Ik hoorde dat de afwasploeg nog twee flessen wijn is gaan halen en dat Goud daar ziek van is geworden. Oh. Dat dat niet mogen gebeuren. Als Goud erbij is, mag er geen drank gehaald worden. Dat had u moeten weten. Ik dacht dat één glaasje geen kwaad kon... Voor Goud is ieder glas een glas te veel. Ik zou er voortaan aan denken. Goed. En nu nog iets anders. Hoe staat het nu met uw boekhoudexamen? Dat moet ik nog doen. Dat begrijp ik, maar hoe lang duurt dat nog? Niet lang. Wat is niet lang? Zo gauw mogelijk. Nou, voor Bavala weg is, is het van veel belang dat u het zo gauw mogelijk doet. Als u een kans wilt maken om haar op te volgen, tenminste. Ja. Of wilt u dat niet? Jawel. En denkt u dat u dat ook kunt? Jawel. Komt de rok nog elke week? Ja. En wat doet hij dan? Dat controleert hij mij. <laughs> het is altijd goed. Ja, dat is altijd goed. Dus u hebt hem eigenlijk niet nodig. Nee, ik zou het wel alleen kunnen. Ik weet niet wat Balk van plan is. In ieder geval is het van het grootste belang dat u zo snel mogelijk dat boekhouddiploma haalt. Ja, dat zal ik doen. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Wigbo?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 Prachtig. Altijd heb de foto's van het afscheid van Babelaar al gezien. Die ging er vrijdag al. Toen ik in Arnhem was. Dit staat er goed op. Heel goed. Als het pijl uit je mond komt. Het is niet complimenteus, nee. maar het is een essentie juist. Maarten, valt hier zo hoor. Ja, gelukkig. Dag Jaring. Dag, Maarten. Hoe gaat het? Wel weer goed. Donderdag komt hier een tv-poeg van, van gewest tot gewest. Voor jou. Ze maken een filmpje over me. Omdat je programma 25 jaar bestaat? Ik denk het. De baas is boos. Waarom is de baas boos? Dat zal jij toch wel weten? Dat zegt pandé. Oh, pandé. En ik word ingeschreven in het boek van de gemeente Hilversum. Ah, dat schijnt iets heel bijzonders te zijn, want ik ben pas de tweede. Geweldig. Um, uh, Eve, is, uh, is, is Joost er niet? Ik kijk wel even. Ik zag dat iemand van bakkerijster er is. Die zou vandaag hier komen, ja. Weet je ook wat hij nou nog komt doen? Zover ik weet, kwaliteitscontrole. En komt hij dan ook nog hier? Wat, dacht er niet. Uh, Freek, ik weet aan dat Richard pas vanmiddag komt... Dat weet ik niet. Ja, Richard komt pas vanochtend. Dan open ik de vergadering. Ik heb twee agendapunten. Het bezoek van de staf van het zeemuseum, zondag over een week. En het register van de jaren 5 tot en met 10 van het bulletin. Maar voordat ik die aan de orde stel, wil ik eerst onze collega Els Hart van harte geluk wensen met de inschrijving van zijn naam in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum. Of is het een gouden boek? Nee, dat is van Sinterklaas. <laughs> maar daar sta je toch zeker ook in? In ieder geval heb ik daarin gestaan. <laughs> maar dat is minder bijzonder, want daar hebben we allemaal in gestaan natuurlijk. Ik niet. Ik stond in het zwarte boek. Je gaat me toch niet vertellen dat je in, in, in, in de zak bent gestopt? Ja hoor. In ieder geval is het gulden boek van de gemeente Hilversum een hele eer... waarvan de glans afstraalt op het muziekarchief en ook nog een heel klein beetje... Over het bureau. Gelukkig bent dus. En verder komt er donderdag nog een tv-ploeg, ook voor Jaring. Moet u daar nog iets voor doen, Rijn? Niet te veel lawaai maken, maar verder ontvang ik ze wel op mijn kamer. Het zou Het niet aardig zijn als ze ook nog even bij ons kwamen. Wij zijn toch eigenlijk één afdeling? Gert wil natuurlijk weer in alle huiskamers. Ik niet speciaal, maar het lijkt me op het ogenblik niet zo gek als we een beetje publiciteit hebben. Ik wil het wel voorstellen... Kijk maar. Het bezoek van de staf van het Zeemuseum. Vorige keer toen de staf van het museum van Arnhem hier was, hebben we allemaal een korte inleiding gehouden. Ik vind dat eigenlijk wat zwaar. Ik stel voor dat ik s ochtends een korte algemene inleiding hou en dat ik daarna met hen de bureaus langs ga, zodat jullie stuk voor stuk bij je bureau wat kunt vertellen over je werk. Gelukkig. Ja, dat, dat dacht ik ook. Daarna dan een gezamenlijke lunch hier op de Kamer en smiddags een algemene discussie waarin ze wat vragen kunnen stellen. De musea zijn voor ons belangrijk omdat er sprake van is dat wij hun wetenschappelijke achterban worden. In ieder geval heb ik dat voorgesteld. Bezwaren tegen dit programma? En wie zorgen er dan voor de lunch? Wie willen er voor de lunch zorgen? Ja, ik. Joop, Lien, Eef, Frits en Tjitski. Dat lijkt me genoeg. Nog iets? Krijgen ze ook nog een borrel? Mm, borrel lijkt me niet nodig. Ja. Nog iets anders? Dan punt 2. Het register. De redactieraad heeft zich uitgesproken voor een trefwoordenregister naast het systematisch register. En dan het liefst jaarlijks, te beginnen bij jaargang 11. Ik vind dat best, maar dan moet er ook in komen van de jaargangen 1 tot en met 10. Ik stel voor dat Joop en Lien daarover nadenken... en in de volgende vergadering met een voorstel komen. Wel ja, daar gaan we weer. <laughs> Kunnen we dan ook niet eens over een andere omslag denken? Wat mankeert er aan de omslag? Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik vind het net een koeienvlaai. Ik vind het prachtig. Rustgevend, bescheiden, lust voor het oog. Misschien uh, daarom. Ik ben het wel met Freek eens. valt te weinig op. Maar dat vind ik nou juist ideaal. Ik ben er ook wel mee eens. Zijn er nog meer mensen die het daarmee eens zijn? Job, Fritz, Rie, Gev, en Frik. Z zes, nee, Tjitske, zeven. Iets meer dan de helft. Kijk, um, wil jij daar eens over nadenken en met een voorstel komen? Uh, waarom ik? Omdat jij deze omslag ook gemaakt hebt en tot ieders tevredenheid. Zet ja, dat. dat zie je. Voor de kleur ben je niet verantwoordelijk, dat was ik. Als je dat maar even wil vastleggen. <laughs> Nog iets over dit onderwerp?